7 uur onderduift Wit met het NOS-journaal. De Europese beurzen hebben de positieve stemming ook op de laatste dag van de week volgehouden. De AEX-index sloot dankzij een winst van 1,7% boven de 302 punten. De index heeft over de hele week bijna 5% procent gewonnen. Vandaag was er steun van positieve cijfers over de Amerikaanse economie. De verkopen van winkeliers namen daar vorige maand meer toe dan verwacht. Voor het eerst heeft het Britse kabinet van premier Cameron een minister verloren. Minister van Defensie Liam Fox is afgetreden onder druk van de mediaberichten over de band met zijn vriend, de lobbyist Adam Warity. Die heeft geen officiële rol, maar heeft Fox inmiddels vergezeld op 18 buitenlandse reizen. Fox zegt dat hij zijn privéleven en zijn werk niet had moeten vermengen. Alle pasgeboren honden moeten vanaf volgend jaar een chip hebben. De verplichting was al eerder aangekondigd. Staatssecretaris Bleker heeft nu bekendgemaakt dat de maatregel in het voorjaar ingaat. Het kabinet hoopt op deze manier misstanden in handel en fokkerij tegen te gaan. Met de chip kan de herkomst van de hond worden achterhaald... en ook de gegevens van de eigenaar worden geregistreerd. Wie zijn hond niet chipt is in overtreding. Bleker verwacht dat 100.000 pups per jaar een chip krijgen. Luisteraars van Radio 4 hebben bijna 900 muziekinstrumenten gedoneerd. De luisteraars was gevraagd om op 22 verschillende inzamelpunten hun instrumenten in te leveren. Radio 4 wilde zo bijdragen aan de campagne Muziek Telt. De initiatiefnemers van die campagne willen dat er meer aandacht voor muziek komt op basisscholen. De bijna 900 instrumenten gaan naar projecten in Amsterdam, Tiel en Veendam. Dan het weer, vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig, smiddags dus wordt het dan een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu af. Toch is de avondsplits nog niet helemaal voorbij. Het is wel zo dat rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... de meeste files zijn opgelost. Het drukste is het nu nog op de wegen rond Utrecht en Arnhem. Vooral op de A1 en de A12 naar het oosten. Wat verder nog opvalt zijn de opvallend lange files op de A27... Breda richting Utrecht bij Hank, 5 kilometer. De andere kant op vanuit Utrecht tussen knoopend Everdingen... en de brug bij Gorkum bij elkaar 10. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen knoopend Hoevelaken en Strand Nulde 9 kilometer. zijn daar bezig met het opruimen van de gevolgen van een ongeluk. Bij Strand Nulde is de linkerrijstrook dicht. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.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 Wim Brands. Welkom. En ik ga vanavond aandacht besteden aan psychologie van de wetenschap. Dat is een vrij algemene titel. Het boek is geschreven door Pieter van Strien. Maar het is echt zonder meer een van de allerleukste boeken die ik dit jaar heb Gelezen. Het gaat over bedenken. Het gaat over creativiteit. Hoe komt het bijvoorbeeld dat iemand als Bill Gates zoveel bedacht, of Steve Jobs zouden we ook als voorbeeld kunnen noemen? En wat was Einstein voor iemand? En hoe komt het nou dat veel mensen wandelend bijvoorbeeld langs een vaart, langs het water, denken naar niets? Opeens tot een hele mooie gedachte komen. Ik ga daarover praten met de schrijver van dit bijzondere boek, Pieter van Strien. Morgen wordt hij 83. Hij is emeritus hoogleraar psychologie aan de faculteit en wijsbegeerte in Groningen. En ook uit Groningen en ook aanwezig vanavond is Peck van Andel. Peck is oogheelkundig onderzoeker. En hij is een kenner van de zogenaamde serendipiteit. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is heel eenvoudig. Dat is de ongezochte vondst. Je gaat dus op zoek naar een uh, speld in een hooiberg... En je rolt er met een boerenmeid uit. Je ontdekt iets terwijl je op zoek bent naar iets anders. Er zijn heel veel mooie voorbeelden van. Peck is ook aanwezig. Hij komt namelijk ook uitgebreid in het boek van, van Stream voor. En hij heeft bovendien ook nog eens een keer een mooi stuk over dit boek geschreven... voor NRC Handelsblad. En de kern van dat stuk, die zal ook wel te sprake komen... is eigenlijk van ja, kijk, we denken allemaal dat... Mensen die iets bijzonders ontdekken, grote genieën zijn of heel erg intelligent. Maar dat is dus ook weer niet noodzakelijkerwijs het geval. Welkom, heren. Ik begin met jou, Pieter van Steen. Je wordt morgen 83. Dit boek heb je uh, voor een deel in het uh, ziekenhuis afgemaakt. Want drie jaar geleden had het een haartje gescheeld. Of het was gedaan, om het maar eens heel prozaïsch te zeggen. Je had, een, je had een vrij zwaar ongeluk. Ja, ik ben eh, toen, eh, zomer 19, eh, 2008, ben ik, eh, in eigen huis eh, van de trap gevallen. Met mijn hoofd eh, tegen een deurpost geslagen. En dat heeft <coughs> een hersenkneuzing heeft me dat bezorgd. En ja, even later was ik dus inderdaad met een ambulance in het ziekenhuis beland. En het zag er even een tijd lang heel spannend uit. Wat ik er nu nog van overgehouden heb, dat is een slechte beheersing van de rechterbeen vooral. He, waardoor ik ook alleen nog maar met hulpmiddelen, zoals een rollator of krukken, me kan voorbewegen. En soms word ik dan ook wel per auto vervoerd natuurlijk. Uh -huh. Maar wat gelukkig wel intact gebleven is, en dat vind ik naast nog wel zo belangrijk... Dat is mijn uh, ja, denkwerk uh, en de, de, hersens, de rest van de hersens. Zodat ik in dat ziekenhuis, toen ik één keer een beetje op verhaal gekomen was... gewoon mijn uh, bezig zijn met dat boek... waar ik toen al op dat moment een jaar of vier mee bezig was kon uh, voortzetten. En gelukkig waren er vrienden die toen ook wat boeken hebben aangedragen... zodat ik ook kon blijven lezen. He, en uh, ja, op die manier met enige vertraging natuurlijk wel. Want ik had eerst het gevoel dat ik misschien mooi op mijn tachtigste... dat boek af kon werken. Maar dat is dus lang niet gebeurd. He, maar uh, ja, het is er toch dan gekomen met enige... een een tijd waarschijnlijk niet, niet kunnen lopen. Dat was inderdaad. En nog nu alleen maar met hulpmiddelen. Ja. Maar als ik achter een bureau zit... en ik kan ook op een computer dan verder... dan lukt het allemaal wel. Dus wat dat betreft mag ik nog van geluk spreken. En ook omdat veel mensen mij geholpen hebben... ook boeken aan te dragen en ga maar door... heb ik toch gewoon het werk kunnen volhouden. Had je nou... Had je nou kun je in het ziekenhuis... Dus dit, hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen toen? Nou, in het ziekenhuis zelf. Het was nog... Het verpleeghuis daarna. En dat is met elkaar etelijke maanden geweest. He, dus dat ik echt gerevalideerd moest worden. Uh -huh. he, dus dat heeft toch een tijdje geduurd. He, maar gelukkig in dat verpleeghuis, daar was die hulp dan vooral aanwezig. In het echte ziekenhuis, daar lag ik gewoon niet, daar zat ik, lag ik in bed. Dan kun je niet aan een boek werken. He, maar toen ik een keer in dat verpleeghuis kwam, revalidatieoord. toen he, begon het weer een beetje op gang te komen. En toen gloorde er weer wat hoop. Kun je nog het moment herroepen he, dat je in dat, in dat ziekenhuis. of later in dat uh, verpleeghuis. waarbij je zegt... Godzijdank, dank, mijn hersens werken nog. Nou ja, goed, dat was dus wel even een zorg. En ja, mijn familieleden zaten natuurlijk ook in spanning. En ja, je denkt dan ook zelf: van, komt er nog ooit iets van? Maar ik merkte toch wel dat ja, het verder wel lukte. Dat ik ook goed alles kon. Ja, niet het ogenblik van de val zelf, daar zit even, zoals dat meestal is na een ongeluk. Dat je dan even een de tijd lang ja, niet meer precies weet wat er gebeurd is. Maar ik merkte dat al het andere. Ik kon iedereen herkennen, ik kon allerlei namen nog te binnen brengen... en alles werkte nog gewoon. Dus ik dacht, nou ja, we gaan straks weer verder. Uh -huh. Pek van Andel, jij komt in het boek voor. Laat ik jou ook even introduceren. Ik deed het eigenlijk al. Je bent oogheelkundig onderzoeker. En uh, je bent ook in het nieuws gekomen... Nou, dat pik ik er even uit. Dat is alweer een tijd geleden toen je... Uh, de Leidse balpenmoord oplossen. Dat, speelde, ze, dat vertel ik even kort, speelde zich in Leiden af. Um, jongen werd ervan verdacht dat hij zijn moeder had gedood met een, met een, met een uh, balpen. Die balpen zou hij in de oog hebben geschoten. Hij heeft, met een kruisboog. Met een kruisboog, ja. Er was 15 jaar tegen hem geëist. En hij kreeg 12. Hij heeft er 12 gehad. En toen dacht jij... En toen, voor de hofzitting heb ik een proef gedaan op een hoofd van de snijzaal. Ik heb een kruisboog gekocht. Wat voor, op wat voor hoofd heb je dat? Nou, ik ben naar de snijzaal gegaan. Van, mag, ik die, mag ik die proef doen? Als je een pen in een hoofd schiet, wat gebeurt er dan? Ja. Nou, het ging niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk heb ik een proef gedaan waarbij bleek dat het pen het begaf. Je kunt met een kruisboog een pen niet intact in een mensenhoofd krijgen. Want wat blijkt? De pen begeeft het. En ik had dus. Een experimenteel verifieerbaar tegenbewijs gevonden dat die. Pen, dat die vrouw beschoten zou zijn. Want de pen in haar eigen hoofd was intact gebleven... en daarmee een stille getuige AD-charge. En die uitkomst van die proef was volstrekt verrassend. Bij de rechtbank hadden ze erover... gaat die pen door het oogkastdak of niet. En de, als je de feiten voor zich laat spreken... namelijk ja. als je een proef doet... volgens Pavlov een, een mooiste vorm van welsprekendheid, dan blijkt de pen het te begeven. Uh, met andere woorden, die jongen is vrijgekomen. Hij is niet onschuldig verklaard, maar hij is bij gebrek aan bewijs... is hij uit de gevangenis gehaald. Dankzij jouw proef. Dankzij die proef, ja. Nou, zij... En die proef die liet dus een onverwacht resultaat zien... wat niemand, nog ik, nog mijn leermeester Jan Wars... voor mogelijk had gehouden. We hadden er zelfs niet aan gedacht. We hebben het ook gepubliceerd in de American Journal of Forensic Sciences... als een casus. Ja, het was, een onge... het was ongezocht... Nee, nee, niet, hoe, hoe noem je? nee, dat resultaat was onvoorzien en onvoorzien. dus ook onverwacht. Ja, zoek even het ja. goede woord. Onverwacht. Iets is pas onverwacht als je weet wat je kan verwachten. Wat ja. is nou, en uh, we zitten nu al meteen middenin. Uh, hoe werkt de geest? Hoe bedenk je iets? Wa waarom dacht jij eigenlijk trouwens: van dat moet ik zo eens uitproberen? Nou, omdat die jongen vast zat. Ik heb ooit onschuldig in een bak gezeten in Lahore. En dan ben je geheel op de buitenwereld aangewezen. Jij hebt onschuldig gezeten? Ja, ze dachten dat ik spion was. <laughs> Hoe kunnen ze dat nou? Ja, dat... In Lahore heb ik dus uh, 22 nachten opgesloten geweten, gezeten. Ja. Ze dachten dat ik spioneerde voor India. En ik weet dus wat het is om opgesloten te zijn. En, en ja, dan ben je op anderen aangewezen. Dus ik dacht, ik moet, die jong, ik moet dat jong helpen. En toen dacht ik, oké, okay, die moet je helpen want en, en uitzoeken, ja. dat heb je toen ja. heb En je... bij de rechtbank was dus alles gedaan behalve proef op de som nemen. Ja. En eh, op het Forensisch Instituut in Rijswijk, zo heette dat toen nog, hebben ze 400 pennen gekocht. om dus te kijken of ik de kluit belazerd had. Maar na 19 pennen zijn ze opgehouden, want ze begaven het allemaal. We zitten hier midden in de creativiteit, hè? In, in, in hoe bedenk je iets? En, uh, wat, wat is nou het bijzondere van wat Pek uh, van Andel heeft gedaan? Nou ja, om te beginnen denk ik dat erg belangrijk is een zekere gedrevenheid. Dat je door een probleem gegrepen raakt. En denkt van, ik moet de jongen helpen. Wat kan hier gebeurd zijn? Hoe kan dat eigenlijk? Is hij echt wel schuldig? Is dat niet een beetje te snel uh, geredeneerd? Dus uh, die vraagstelling, dat is natuurlijk iets... wat heel erg door een persoonlijke gegrepenheid bepaald wordt. Dan moet je natuurlijk ook nog weer de vindingrijkheid hebben. En ook de gerichtheid van denken. Om te zeggen van, wat is nou echt een bewijs... Als het onschuldigheid is, waar aan kan blijken dat hij het niet heeft gewild, dat het echt niet zo gebeurd kan zijn. En ja, dan moet je natuurlijk ook een beetje vindingrijk zijn met eh, materiële voorwerpen. Ik denk dat Petk dat wel in zich heeft, om dan ook eh, zo'n bewijs te verzinnen. En eh, ja, hoeveel toeval daarbij zit, dat moet hij zelf maar analyseren. Maar eh, ja, ik denk toch vooral dat hij eh, vanuit een zekere kennis van de wereld, van hoe dingen in elkaar zitten... hoe dat werkt, dan bedacht heeft om het zo eens te proberen. En te kijken of dat echt ook werkte. Die waarneming dat hij pennet begaf, die viel mij toe. Die, dat vond ik niet zomaar. Dat, is dus, dat, dat kwam op mijn weg. Ik wou alleen maar weten, gaat hij erdoor of niet. Ja. En wat hij deed, was veel interessanter. Want dat was een tegenbewijs dat ze beschoten waren. Maar het interessante is, en daar gaat jouw hele boek over... Pieter van Strien, dat... Kijk. Daarom is dit zo'n mooie zaak, natuurlijk, zo'n balpinmoord. Jongen wordt ervan verdacht dat hij zijn moeder met een kruisbal. pats die balpin in het oog heeft geschoten. Krijgt 12 jaar. En je, je kunt deze hele zaak ook omdraaien. Er zijn dus een heleboel mensen, er is dus een heel apparaat. dat zegt: ja, hij heeft dat gedaan. Er is, er, er is dus niemand die denkt: ja, maar wacht nou eens even, kan dat wel? Hoe komt dat? Ja. ja. Uh, ja, dan moet je dus uh, toch even de buiten de vanzelfsprekendheden uh, treden. Uh, dat je dus, uh, en dat is bij creativiteit erg essentieel. Uh, dat je dus niet dingen neemt voor zoals ze zich aandienen en zoals een rechtbank misschien al te snel redeneert. Uh, maar ook eens even een dwarsstraat kunnen inslaan. Kan het ook op een andere manier gebeurd zijn? Of kan het misschien ook op die manier helemaal niet in zijn werk gaan? Laten we dat nou eens uitzoeken. Ja, dat snap ik. Maar hoe komt het dat zoveel mensen. Ik kijk ook even naar jou nu, Pik dat zoveel mensen van de van spe, juist van de vanzelfsprekendheden uitgaan. Juist ja, een raadsel, want die jongen had niet eens een motief. Hij, hij noemt dat heel mooi in zijn boek. En er was in mijn geval sprake van... intrinsically motivated, innerlijk gedreven. Hij noemt dat het huwelijk tussen cognitie en emotie. Ik, ik zat in de ogenkunde. Dat ik had het, de emotie dat... van het ooit onschuldig vastgezeten te hebben. Dus ik was en emotioneel en cognitief betrokken. Dus, en... dus dat Jan, mijn, leermeester, mijn leermeester Jan Worst, die zei... Pek, dat, die zaak klopt niet. En hij heeft gelijk gekregen. Maar dat is mooi wat je zegt. Dit is dus een kwestie van... Een, een, voor iets bedenken, heb je een huwelijk nodig. Van verstand en emotie. Verstand en hart en, hoofd, ja. hart en hoofd. Kun je een voorbeeld geven van, van, van wat er dan tevoorschijn kan komen als met je boek in je achterhoofd, als dat hart en het hoofd een, een, een, een huwelijk aangaan? Ja, um, nou, dit was een heel mooi voorbeeld natuurlijk, maar. De Weber met zijn erotische opdooi. Um... Nou ja goed, uh, die geeft me nog een voorbeeld wat inderdaad uh, ook al eerder door mij gebruikt is. Uh, de socioloog Max Weber, he, die was uh, ja, iemand die allerlei ideeën wel had over de samenleving. Uh, en uh, ook over uh, hoe gezag en allerlei andere dingen is. Maar toen kwam hij op een gegeven moment op het idee charisma. Uh, iemand die een uitstraling heeft, uh, uh, hoe komt... De... En dat is dan zoiets waar hij... Wacht vanuit... even, maak die zin even af, ga eens maar uitstraling. Uh, uh, Wat was zijn vraag? Uh, uitstraling, ja, dat was dus ook hoe gezag in de samenleving functioneert. En dan heb je natuurlijk traditioneel gezag. He, dat mensen gewoon vanuit uh, een bepaalde orde... die in de samenleving een keer gevestigd is... Uh, op een bepaalde daden komen. He, en uh, ja, zo zijn er dus allerlei... Maar, maar dan komt hij ineens op het idee van charisma... dat er iets is van een uitstraling van iemand van wie je dus gezag accepteert. Omdat je tegen iemand opziet, omdat hij je hart raakt. Dat is dus de emotiekant. En het idee is uit zijn biografieën, waar ik ook dan in het boek behoorlijk op doorga... dat hij daardoor een vrouw met wie hij op een gegeven moment een relatie had... Een ja, geheime relatie, mag wel gezegd worden. Dat hij toen eigenlijk. Want zijn eigen huwelijk was een verstandshuwelijk. Die vrouw was eigenlijk ook wat dat betreft alleen maar rationeel. Maar toen zag hij ineens die andere kant van het leven. En zag ook dat dat gezag en respect voor anderen kan afdwingen. Dus zo kun je dus inderdaad ook op ideeën komen. En de ene biografie noemt dat wel, die van Din, en de andere niet? Ja, dus ik heb de verschillende biografieën van die Max Weber doorgewerkt. En ja, dat is er net één die dat naar voren haalt. En ook kan aantonen, omdat hij nog die vrouw waar het om gaat... terwijl ze al wat ouder was en Weber zelf gestorven was al... heeft kunnen interviewen. Dus dat komt dan helemaal naar voren zo'n keer. Dan moet je toch echt geluk hebben om dat dan te kunnen achterhalen. Je loopt langs het Damsterdiep. Je heet Huizinga. Huizinga is. Uh, is uh, nou, een van, de, een, een van de grootste wetenschappers die dit land heeft voortgebracht. Dat was de grootvader van de jongen die in die een jaren voor niks vast heeft gezeten. Jezus, wat. Dit is toch bijna. Dit is. Dit is, dit ja, is en jij vroeg je waarom dit. Is, dit wacht even, dit ja. is wel grappig, want we hebben het over toeval, ongezocht. Ja. Dit was, wacht even. Huizinga was de grootvader van. Maar dat wist je toen? Dat... Van die jongen. Wist ja. je dat toen of niet? Toen je... Nee, wij wisten helemaal niet dat het om een hoogleraarmilieu ging. Want dat stond niet in de krant. Wel, dit is wel dat zo. was ook een van het probleem. Want de die politie die kijkt op tegen dat hoogleraarmilieu. En die dachten van, ja, maar daar kan ook een moord gebeuren. Daar hebben ze het ook gelijk in. Maar het werd op, op den duur werd het omgekeerde klassenjustitie, snap je? Ja, maar, god, dat is toch wel heel mooi. Dit is toeval. toeval komt ook nog zo ja. te smaken. Over... Maar even, even, even over, <lacht> over, over, over gaan Door gaan. Die loopt langs het Damsterdiep. Um, en hij, hij, hij, hij, hij, hij gaat de cijfer van homo ludens, maar ook uh, natuurlijk herfsttijden en leeuwen. Ja. En lopend langs, hoe ziet dat Damsterdiep eruit? Dus het kanaal van Groningen naar Belstel. Ja, Helfstijl. dat is nu heel erg veranderd allemaal, hoor. <coughs> er is nog een groter kanaal langsgekomen. Leem een uh, slokje water. Men moet zich, ja. Want ik zei het over dat... Ongeluk dat je had gehad. Dit is een van... Ja, dat krijg je dan wel. In maar in ieder geval, hij uh, moet daar gewandeld hebben... in een tijd dat daar nog uh, aan de waterkant uh, een hele rijen bomen uh, waren. En uh, hij beschrijft dus ook in uh, een ander boek... waar hij dus uh, hoe hij tot zijn middeleeuwen is gekomen. Uh, hoe hij dus daar wandelde. En toen ineens dat idee van hij naar middeleeuwen. Er uh, liever gezegd het idee dat uh, de middeleeuwen niet... Uh, een opbloei waren uh, van een nieuwe tijd. Hey, maar eigenlijk het verval uh, van een uh sorry, de renaissance, dus dat er toch iets voorgegaan was... van wat heel erg glorierijk was. Het was toen de Bourgondische Pracht... die dus toen in de 14e eeuw zo echt ontzettend mooi was... ook in Zuid-Nederland namelijk. En dat heeft hij dus wel onderzocht allemaal. Hij had het allemaal al goed in kaart... maar hij wilde nog iets hebben om het aan op te hangen... waar hij dus ook bij het publiek dat allemaal goed kon overbrengen. En op dat moment... Dacht hij, en dat is... Dat is de... Dat is, dat is, dat Dit heil, moet uh, herfstij heten. Dat was dus uh, zijn inval. Die hij waarschijnlijk ontleend heeft aan de bomen... die dus ook de herfstooi aannemen in goud en purper en dergelijke. Dus dat is dan ook weer een uh, ongekende... Pracht die het verval, het verleppen, het afvallen van de bladeren inleidt. En de, waarschijnlijk, hij zegt dat niet met zoveel woorden dat het in de herfst was. Maar je kunt haast niet eronder uit. door aan te, dan aan te nemen dat dit in de herfst een wandeling geweest moet zijn. waardoor hij op dat titel van dat boek kwam en ook de hele insteek van dit boek. Ja, kijk, ik zit, ik zit nu naar je te zwaaien en te, en, en, en te gebaren. omdat ik het zo, omdat ik, dat wil ik, dit wil ik namelijk zeggen, het zo mooi vind. en zo eenvoudig ook dat die man loopt langs dat Damsterdiep. Hij heeft die hele tijd in beeld gebracht. En het is waarschijnlijk herfst. Opeens denkt, nee, die middeleeuwen... dat is niet de opgang naar een nieuwe tijd. Dat is het sterven van een oude tijd. En dat komt door die herfst. Maar wat? Ja, wat de zeg... heersende opvatting was ja. het begin van de noordelijke renaissance. En ja. Hij zei, nee, die heersende opvatting klopt niet. Het is de neergang, het is het einde van de middeleeuwen. En daarom maar, heet het ook zo. Maar, Peek... Wat zegt dit nou over bijvoorbeeld uh, hoe onze hersens werken... en hoe je dingen bedenkt? Nou, Want het is niet de, voor niks. Lopen... Nee, Paul Valéry heeft het over aza intern. En wat betekent toeval. dat? Nou, het interne aza is het Arabische woord voor dobbelsteen. Het Franse woord voor toeval. Je kunt dus op je werktafel een toevallige waarneming doen, zoals Flemming. Maar je kan in je hoofd ook een idee krijgen... Waar je, waar je, omdat je heel lang aan iets gewerkt hebt. En, en opeens... Eh, Poincaré zegt, nou, ja, het zijn atomen met haakjes en die vormen moleculen. En soms zijn die moleculen zo mooi dat ze in je bewustzijn doorschieten. Op, op, opduiken. En, maar dan moet je nog wel kijken of het klopt. En hij zegt, ons onderbewuste, omdat daar een gebrek aan orde is... kan soms tot oplossingen komen waar ons bewuste tot op dat ogenblik niet uitkwam. Dus hij zegt eigenlijk dat soms ons onderbewuste knapper is dan ons bewuste. Ja, ja, kijk, Poincaré de... was een wiskundige bij de creativiteitstheorieën eh, wordt eigenlijk hier ook over de incubatietijd die je nodig hebt om op een idee te komen. He, dus eh, ja, je moet natuurlijk ergens op gestudeerd hebben. Dat had eh... Huizen gaan natuurlijk dan overvloeden. Uh, en uh, ja, dan kom je soms net niet verder. En dan blijf je steken. Uh, en dat zie je dan toch ook in allerlei verhalen van mensen die uh, iets ontdekt hebben. Uh, dat ze dan op een gegeven moment het werk laten liggen. Uh, en dan uh, maar eens een wandeling maken bijvoorbeeld. Of uh, gaan slapen of wat ook maar van zich afspeelt. Uh, dus uh, dan uh, komt ineens het goede idee. En ja, hier... dat is dus eigenlijk... eigenlijk moet je gewoon je hersens af en toe vakantie geven. Ja, zoals de Romeinse uitdrukking zegt... wandelen maakt de gedachten los. Ik had het vroeger bij Grasmaaien. Dan kreeg ik heel veel ideeën, want dat moest je nog duwen. Dat deed ik voor mijn moeder. En ik ken die uitdrukking helemaal niet, maar het viel mij op... dat als je lichamelijk inspande, dat je heel veel gedachten kreeg... die je niet kreeg als je niet inspande. Dat heb je toch ook bij het fietsen. Maar wat dacht je dan bijvoorbeeld... Ja, dat herinner ik niet meer, maar het, het, als er dus veel bloed door je hoofd stroomt... dan doen die hersenen het beter, wat bedenken betreft. Uh -huh. nou, wat raar dan toch, hè? Uh, dat, dat toeval, de komende, komende, komende, komende straks, daar komen we straks nog over te spreken. En ook over de uren die je moet maken. Maar wat, wat raar dan toch weer, en ik zit nu ook weer even te denken... aan bijvoorbeeld die Leidse balpenmoord. Oké, okay, iedereen gaat uit van vanzelfsprekendheden... En dan ben jij daar en je denkt, nee, die, die balpen kan helemaal niet zo die schedel in zijn gegaan. Dus iemand wijkt af. Maar wat raar dan toch ook dat, dat we ons leven, als we dingen bedenken, daar niet naar inrichten. Snap je? Nou, bijvoorbeeld, je kunt dus het beste mensen uh, langs, langs het water laten wandelen. Of een tijdje niks laten doen. <lacht> moeten ze daarvoor wel eerst een hoop werk verrichten? Ja, dan moeten ze een hoop werk verrichten. Maar we hebben de neiging om met een groep bij elkaar te gaan zitten. Om opeens creatief te zijn. Dat werkt toch niet? Nee, Soms wel met brainstormen. Hè. Dus dan, dat eh, werkt wel? Dat werkt soms wel. Hoor. Maar ja, hoe dan? Brainstormen is dan zo dat het principe is dat er geen kritiek komt. He, dat je gewoon alles wat maar bij je opkomt even uh, kunt spuien. Dat wordt vaak ook op een bord of flip over Uitgestelde kritiek. Ja. En dan... Uh, eh, ja, pas als het eh, een poosje doorgegaan is... dan gaan de mensen zeggen van, wat hebben we hier nou aan? En zit daar iets goeds tussen? Eh, dus daar zit dus ook het toevalsidee van dat mensen toevallig boven een borrelen in hun hoofd. Eh, maar dat kan dan dus. En zo gaat het natuurlijk ook vaak wel. Eh, als we met iets bezig zijn... Eh, dan zoeken we links en rechts naar oplossingen en antwoorden. Eh, en dan eh, op een gegeven moment is er iets wat dan toch blijft hangen. En dan zegt van, ja, hier moet ik op door. Eh, dus in die zin zit daar dus vaak ook eh, van allerlei spelen met eh, gedachten en mogelijkheden... Hè, waar dan een creatieve oplossing uit voort kan komen. De Duitsers noemt dat wel omdenken, hè? Omdenken. Gewoon er op een andere manier tegen aankijken. Ja, De dus die, die zei, en uh, van T, uitvinden, c'est penser à côté, is van opzij denken... Maar doe... Wat lateraal denken heet tegenwoordig. Ja, maar dat doen we, do, do, vind je dat we dat genoeg doen? Nee, natuurlijk niet. We leren het ook niet. Hoezo ik leren? Heb, ik ja. heb op mijn gymnasium en bij mijn universitaire studie... nooit één practicum gehad waarbij ik werd geconfronteerd... met de verrassende waarneming, onaangekondigd... om te kijken of ik daar wat mee deed en zo ja wat. En dat is dom, want zo kun je nieuw talent, latent talent... zoals AD de Groot dat ze mooi noemde, ontdekken. Want onderwijs is ook dat je leerlingen wijst waar hun specifiek... Uh, gaves en, uh, liggen. En nooit. En ik heb het dus voorgesteld... Uh, naar aanleiding van Leeuwenhoek... die was in het hoog hooggeëindigd. Ik zeg, je moet een keer peperkorrels op, in, het, in het water zetten... en na een week laten bekijken door leerlingen. Waarom zijn ze zo scherp? Dat vroeg van Leeuwenhoek zich. Wacht even. En van Leeuwenhoek dacht wacht, wacht, dat die wacht, een soort... Dit moet je, de, de... Nee, dat is prachtig. Van ja? Leeuwenhoek maar, die had het wat? microscoopje uitgevonden. Ja, dat nee, dus ook... even het verhaal afvragen. Nee, wacht even, wacht, even, wacht even. Ja, dat wil ik ook, maar wel in mijn volgorde. Van Leeuwenhoek vroeg zich af: waarom zijn de peperkorrels zo ja. scherp? En, en je leest aan zijn brief, is een Nederlandse brief, van zouden het in die hele kleine zeegeltjes zijn. Maar dat waren het niet. En dus hij houdt met de proef op en dan loopt hij langs een winkeltje in Delft... en dan ziet hij peperkorrels op azijn staan. En die denkt nou, die moeten nog scherp zijn, anders zijn ze onverkoopbaar. Dus hij legt peperkorrels drie weken in het smeltwater van sneeuw. Dan gaat hij kijken, ziet hij weer geen stekeltjes. Maar hij ziet iets anders, wat wij micro-organismen noemen. Bacteriën en kokken. En die tekent hij, en die beschrijft hij, en die publiceert hij. En de historici zijn het erover eens dat hij als eerste... bacteriën heeft gedocumenteerd hè, en geïllustreerd. En dat heeft hij leraar hier in Amsterdam op het lyceum gedaan. Die heeft dus peperkorrels aan zijn leerlingen gegeven, op water gezet. En ik had dus voorspeld dat sommige leerlingen zullen zeggen... oh, ik zie iets bewegen, en dat er misschien eentje zal zeggen... hé, hey, zijn dat bacteriën? En dat was precies wat er gebeurde. En ik heb die leraar gezegd, hou dat nu in je practicum. Want dan kun je ten eerste uitleggen hoe Van Leeuwenhoek werkte... en verder ontdek je het latente talent. We hebben een hoogleraar in Groningen. Nou, ja, laat ik dat vallen. Ja, dat laat je vallen. Want je voor de luisteraars die zich nu afvragen wat Peck van Andel laat vallen. Nou, dat zal ik straks aan het einde van deze uitzending uh, vertellen. En dan kan iedereen thuis uh, kijken of die, of, die, of die erachter komt wat, wat, wat hier het probleem is. Ja, niet is. verklappen. He? Ik verklap nee. niks. Nee, nee, nee. Dit, dit, dit, dit, dit bewaar ik voor straks. Ik heb, ik, ik, ik heb een vraag voor jou, Pieter van Streem. Want wat Peck nu vertelt... He? Van da dat wordt je niet onderwezen om op die manier naar dingen te kijken. Ben je het ja. daarmee eens? In het algemeen niet. Er zijn in Amerika ook wel wat creativiteitstrainingen langzamerhand op gang gekomen, waarin dit soort dingen enigszins geoefend worden, maar ja, in het Nederlandse onderwijs en ook in het algemeen wordt daar heel weinig op gescherpt. Dus je leest het altijd in verhalen van de mensen die een ontdekking gedaan hebben, een fonds hebben, die vertellen hoe dat gegaan is en dan hoor je dus steeds ook wel dat die afstand die even genomen moet worden erg belangrijk is, maar dat het ook systematisch wordt ingebouwd. Dat weet ik dus niet helemaal. Hoe, dit... hoe komt dat? Ja, mensen die zijn altijd gedreven door een doel. Ze denken, we moeten, ja, er staat altijd een soort slavendrijver in je geest achter je. Zeggen van, het moet, moet klaar, ik moet verder. Je wilt niet stoppen. En sommige mensen die vallen gewoon in slaap over hun werk. En ja, dan komt er misschien in die slaap, een droom nog, die hun verder helpt. Maar ja, dan hebben ze nog niet in de gaten dat het eigenlijk al veel eerder had gekund... als ze even wat meer een pauze hadden ingelast in hun denken... Dus het is in het algemeen wordt uh, ja, arbeid, uh, bezig zijn, dat wordt eigenlijk steeds aangeprezen. We moeten ermee verder. Uh, en, en juist die relaxatie he, die dan ook uh, vaak de oplossing brengt, he, die wordt veel te weinig in het oog gehouden. He, dus dat is wel bij de creativiteit ontzettend belangrijk om Kom, dat in de gaten te houden. Ook door toetsen van kennis. Bij multiple choice vragen is de vraag gegeven en het goede antwoord gegeven. Je weet ook van tevoren dat er maar één goed antwoord is. Als je origineel wetenschappelijk onderzoek doet, dan weet je nog de juiste vraagstelling. Je weet niet eens of er een antwoord is en zo ja wat het goede antwoord is. En als iemand zijn hele leven met multiple choice kennis ge getest is en hij wordt dan Pomovendus. Dan, dan ligt het voor de hand dat hij denkt dat hij die vraag die hij opkrijgt, dat die juist is En dan ligt het ook voor de hand dat hij denkt dat er zoiets is als een juist antwoord. En dat is nog maar de vraag. Dus als dat dan niet, dat niet meteen uitkomt, dan raakt hij at sea. Ja, ja, ja. ja, er is ook iets van eh, onderzoek wel gedaan naar fixatie. He, dat mensen eh, een bepaalde manier van oplossen eh, aangeleerd hebben. En ook bij een paar opgaven die ze hebben moeten oplossen, eh, werkt dat heel prima. En dan denken ze dat het steeds zo moeten doen. En eh, dan blijkt het eh, na enige tijd dat dat in, eigenlijk wel een omweg is. En dat je op een andere manier er veel eerder komt. Maar het zijn dan toch weer de meest creatieven... die dan even dat loslaten, die fixatie. En gewoon het op een andere manier eens proberen. En dan echt pas verder komen. Dus dat zit heel erg in onze manier van maar denken. Nu, ja, nu hebben we het over... over Oké, okay, loslaten. Dus je moet ook af en toe gewoon een stapje opzij kunnen doen. Maar dan maken we het nog iets ingewikkelder. Dat is altijd dat is op een leuke manier. Het blijft goed te volgen. Want vlieguren... Die zijn ook heel erg belangrijk. Heel veel vlieguren heb je, moet je maken. Je, je, je, je citeert wat dat betreft ook Malcolm Gladwell, die daar een boek over heeft gemaakt. De Beatles zijn een mooi voorbeeld, hè? Spelen in Hamburg. Ja, ja, ja. En Bill Gates. Dat is dus uh, dat je uh, inderdaad. Uh, ah, neem de Beatles maar als voorbeeld. Uh, nou goed, dat zal ik dan even uh, ver, verder toelichten. Uh, kijk, uh, de Beatles zijn natuurlijk op een gegeven moment heel erg doorgebroken en echt beroemd geworden. Het was eigenlijk meer uh, een bandje uit de Liverpool. Liverpool. En op een gegeven moment eh, werden ze ingehuurd in Hamburg... om in een aantal in de reperbaan, weet ik waar, overal... wat in kroegen eh, op te treden en de hele nachten door te spelen. En eh, ja, daar eh, kwam ineens, terwijl ze in Liverpool vaak af en toe eens een, een paar keer per week misschien optraden... Eh, hebben ze dus avond aan avond steeds met elkaar moeten repeteren of eigenlijk uitvoeren. En raakten toen zo op elkaar ingespeeld en eh, allerlei subtiele va variaties die ze langzamerhand al werkende ook uh, dan het binnenschoten uh, dat werd dus eigenlijk de basis van hun succes. Uh, dus en de, dan die Melkoom die heeft het dan over een duizend uren regel of tienduizend, tienduizend ja tienduizend. Ja, dus uh, je moet echt tienduizend uur uh, bezig geweest zijn met iets. Om dus, dan wordt er een vloer gelegd. Dan kan het nog niet, geen garantie zijn dat je dan dus ook echt creatief kunt worden. Maar in ieder geval is dat nodig om dat te doen. En net noemde je ook Bill Gates even. En die heeft natuurlijk ook in de computerwereld ontzettend veel teweeg gebracht. Maar toen hij een jongen van, weet ik wat, de jaren 15, 16 was... toen bestond er de mogelijkheid, dat was, dacht ik, Cieto. 80 jaar... toen was er de mogelijkheid om s'nachts, een paar uur per nacht... Oefenen, uh, op zo'n grote kast, uh, zo'n mainframe-computer zoals je dat in die nee, tijd had. Het waren dat, nog echte kasten, hè? He? Het ja. waren hele zalen vol met allemaal zoemende kasten... en stekjes en draadjes. En dan mochten ze er een paar uur in de nacht... terwijl er niemand anders uh, erop hoefde, konden ze daar eens wat uh, mee spelen... eens zo van spreken. En uh, toen heeft hij een enorme routine opgedaan. Hij zette de wekker midden in de nacht uh, op dat uur dat hij daar terecht kon. Het was niet ver weg. Uh, hij sloop zijn bed uit. Zijn moeder die merkte het niet eens... En het verbaasde zich wel de volgende ochtend eh, dat hij maar niet wakker kon worden. Dat het eh, nog zo ja. suf was. Uh -huh. Maar hij heeft dat dus nachten volgehouden. En heeft op die manier eh, die 10.000 uren bij elkaar gehad. Waardoor hij een zo'n of langzamerhand zo'n routine kreeg met het omgaan met computers... dat hij inderdaad toen de stap kon zetten... naar ook de kleinere desktop- en laptopcomputers. Dus dat was eigenlijk als basis nodig. En ja, het werd dus ook wel gezegd dat Steve Jobs... ook een tijd lang op die manier heeft kunnen werken. En dat dat hem ook een basis verschaft heeft. Plus al die andere dingen die hij natuurlijk ook ja, in zijn geest Steve Jobs is interessant, want... De... Als je naar zijn loopbaan kijkt en, en, en naar wat hij deed... komt er, komt er nog iets bij. Artistiek aangehoudt was die. Ja, maar ook, ook, ook Malcolm Gladwell, die dit verhaal over de Beatles heeft geschreven... heeft ook een mooi verhaal in, uh, nog niet zo lang geleden in de New, in New Yorker... gepubliceerd over Steve Jobs, die bij uh, Hewlett Packard uh, op bezoek gaat. En die waren veel verder met computers. En hij kijkt daar en wat ziet hij? Hij ziet uh, voor het eerst de muis. En hij denkt, die heb ik nodig. Dus oh, ja? goed, goed kunnen... Kunnen, ja, kunnen, uh, kunnen pikken. En dan met één ogen zien wat je daarmee kunt. Dat hè? is het, hè? Ja, ja, ja. Wie konde dat bijvoorbeeld? Einstein was iemand die dat, die dat, die dat kon. Ja, die heeft dus inderdaad ook allerlei dingen gedaan. En hij had ook zelf toch wel de speelsheid van geest. om met allerlei dingen bezig te gaan. die anderen lieten liggen. Dit was natuurlijk die speciale relativiteitstheorie uit het wonderjaar 1905. Dat was wel iets waar hij speciaal bekend om geworden is. Hoewel hij de Nobelprijs voor iets anders heeft gekregen. Maar inderdaad, hij kon andere dingen oppakken. En hij was ook breed genoeg om. dat heb ik ook ergens een verhaal over dat hij een clubje had van een aantal jonge mensen. Allemaal zo ongeveer zijn leeftijd tussen de 25 en 30. Die samen een leesclub vormden. De Olympia Academie noemden ze dat heel deftig. Maar in ieder geval, zij gingen dus van alles lezen. Ook Don Quixote bijvoorbeeld. Van alles lazen ze. Maar in ieder geval heeft hij op zijn geest, zijn geest levend gehouden. Hij is niet, heeft zich begraven in de fysica alleen. Maar had ook de mogelijkheid om dwarsstappen te zetten... Zij stappen. En uh, ja, dat is natuurlijk... Ja, dat, wat is wat hem... dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja, ik ja, las ja. laatst, ik, er is een boek uit uh, over, over de, de uh, voetbaltrainer Mourinho. En, en er staat een uitspraak van hem, als, als, als een hele slimme man uh, trouwens, hoor, die Mourinho. Ja, maar... Er staat een uitspraak van hem als motto voor in het boek. En dan denk ik, ja, dat zal wel, maar dat is wel mooi. Hij zegt, wie uh, alleen maar uh, uh, verstand van voetbal heeft, heeft geen verstand van voetbal. Dat is natuurlijk mooi, essentieel. Ja. Ja, ja, dat, is mooi. dat is wat je zegt. Ja, ja, ja, ja, je moet ja. gewoon het hele veld kunnen overzien. Maar als ik nu even samenvat. Hè, wat hebben we? Je moet niet van vanzelfsprekendheden uitgaan. Bek, want dat vertel jij net. Met, met, met daar nee, zijn er al genoeg mensen voor. Er de, zijn, al, daar de, heb de, je al, zijn er al genoeg van. Daar hebben ja. we er al genoeg van. Dat moet je niet doen. Misschien heb je niet eens een vraag. Je moet gewoon aan het, aan het zoeken slaan. En dan zie je wel. Dan kom je wel ergens. Dat is belangrijk. Maar, en tegelijkertijd ook, uh, vrij afnemen. We hebben dat verhaal gehad over langs het Damster diep wandelen. Uh, en opeens, je hebt hard gewerkt, valt dit je toe. Want die vlieguren zijn ook heel erg belangrijk. Dan zijn er natuurlijk ook nog valkuilen. Dan kijk ik jou aan. Wat is het grootste misverstand over creativiteit? Over creativiteit? Ja, over bedenken. Over nou, dat alle creativiteit op één hoop wordt gegooid. Dat het maken van een asbak van klei ook creatief wordt gezien, net als Einstein. Terwijl Einstein juist een meester was in de gedachte-experiment, hè? de als-dan redenering. Ik ben op zijn kamer in Bern geweest. Die deed gewoon met potlood en papier. Dat, eerst, dat artikel waar hij dus beroemd is geworden, van 30 bladzijden. daar staat niet één referentie in. He, soms ten onrechte, want hij stond natuurlijk wel degelijk op de schouders van anderen. En zoals je, hij schrijft in zijn boek, zaten heel veel mensen dichtbij, net als Poincaré. Maar, zegt Pieter, hij was de eerste die de moed had om het op te schrijven... in een essay van 30 bladzijden. Mm -hmm. ja. Je moet inderdaad ook genoeg zelfvertrouwen hebben. Want de eerdere mensen die al heel in die richting waren... zoals ook de Leidse hoogleraar Lorenz... Een fenomeen op zichzelf, en ook de Fransman van Carré, die zaten er ook heel dichtbij. Maar die waren al wat ouder. En die zaten toch veel nog in een bepaald patroon, wat hun ja, zo langzaam wat vanzelfsprekend was geworden. De gedachte van de eter, bijvoorbeeld, als drager van de golven. Daar bleven ze aan hangen. En ja, Einstein was een frisse jongen. He, die dacht, dat hoef ik allemaal niet. Nee. Ik uh, moet gewoon kijken wat ik nodig heb. En uh, dan uh, durft hij ook even. He, want het was een vrij brutale jongen. Die dus juist ook geen baan kon krijgen zelfs. Omdat hij voor zijn lezermeester soms ook een beetje een kwelling was. omdat hij steeds wat kritische vragen stelde. He, dus uh, dat wilde niet zo best. He, dus hij kwam toen dus op dat patentbureau. He, kwam hij kwam terecht in Berne. Eigenlijk een soort uh, ja, baantje van de Tweede Orde. He, niet op een universiteit. He, maar uh, ja. Ja, toen heeft hij toch gewoon gezegd van ik, ik weet wat, ik durf wat. En heeft in dat ene jaar 2019-5 heeft hij vier verschillende artikelen geschreven. Waar hij dus echt één daarvan is, heeft hij ook de Nobelprijs meegekregen later. En die relativiteitstheorie, dat is natuurlijk hetgene waarom hij vooral ja. bekend en beroemd geworden is. Ik ga nu even naar Pick naar zijn serendipiteit. Want de, de, de ongezochte vondst. Je bent bezig aan een boek daarover, dat ben je al heel lang. Dat boek moet er nu eindelijk ook eens een keer komen. Dat zou de Oxford University Press in Engeland uitgegeven worden. Er komt natuurlijk ook een Nederlandse uitgave van dan. De ongezochte vondst. Zoals ik aan het begin van het programma ook al zei... je gaat op zoek naar een speel die in een hooiberg... je rolt eruit met een, met een boerenmeid. Je hebt er heel veel verzameld. Geef eens een hele mooie... Nou, ik heb hier een lepel liggen. Ja, dat... dat Mag dat, ik dat, dat laten zien? Nou, dat kun je dit, laten zien, maar dit is de radio. Dit is een dus soeplepel. Ik, je moet ik, even beschrijven ja, wat maar, ik doe. Goed. Die maak ik schoon. Ja, je mij laat dan doe beschrijven. ik er wat, wat uh, condens op en dan hang ik hem aan mijn neus. Ja. En mijn stelling is dat je zoiets alleen bij toeval kan ontdekken. Want niemand vraagt zich af, kan ik een lepel aan mijn neus hangen? Wacht even. Nog een keer. Even blazen. Je, je pakt een soeplepel. Ja. Die maak je schoon. Ja. Dan, dan breng je er wat even. condens op Hup, en dan door uit te hem. ademen. En dan hang je hem aan je neus. Ja. We schieten er verder niks Ik mee heb iets van een boer in Frankrijk geleerd... en je kunt de serendipiteit kun je zonder woorden laten zien. Je kunt namelijk nou voorbeelden geven van dingen... die niet anders dan door toeval ontdekt ja. kunnen zijn. Omdat ah, ja. onze menselijke fantasie daarvoor te beperkt is. Is dat zo? Ja, la réalité dépasse la fiction. Truth is stranger than fiction. De waarheid is vreemder dan fictie ja. en onze fantasie is te beperkt om sommige dingen te snappen. Dus ja. sommige dingen overkomen ons en daarna gaan we denken: maar wat was dat nou? Geef eens een voorbeeld. De, van van de... een, serendip, een mooi serendipiteitsvoorbeeld. Nou, de fiets. De fiets. De fiets het was dus een, een baron die niet voor zijn geld hoefde te werken. Een soort davin. En die had een hobbyhals, Een draaijien heette dat ding. Dus zeg maar een houten fiets het gelijke voor- en achterwielen. Geen trappers, geen kettingen. En het linkerbeen en de rechterbeen gebruikte die om zich af te zetten... en ook in evenwicht te blijven. Er zat natuurlijk een stuur op om de weg te volgen. En toen ontdekte die, onvoorzien eh doch, het was een trouvaille... dat hij dat stuur ook voor iets anders kon gebruiken. Namelijk om in evenwicht te komen en te blijven... Blijven. Precies wat iedereen leert, een kind of een asielzoeker die leert fietsen. Je zou dus kunnen zeggen dat het geheim van de fiets is een trouvaille, is een ongezochte vondst, een voorbeeld van serendipiteit op het gebied van techniek. Toen dat werkingsmechanisme, zoals dat in de geneeskunde heet, eenmaal ontdekt was, werd de fiets zo ontworpen dat dat zo goed mogelijk uit de verf kwam. En tot op de dag van vandaag is elke fiets een toepassing van dat toevallig ontdekte werkingsmechanisme. Wat leert ons dit, Pieter van Strien? Ja, um, ja, dat je inderdaad ontzettend moet openstaan... voor allerlei toevallige hints die er zo verborgen zijn overal. Ik denk even aan de manier waarop de helikopter is uitgevonden. He, dat is iets... Uh, ja, Darula Sherva, dat zegt niet zoveel. Dat is een voorloper, heeft hij ontdekt, uh, van de helikopter. En dat is dat principe van de wentelwiek. Hij wandelde door een bos. Wie, wie was uh, hij? Dat, uh, dat is uh, ja, een, een Franse onderzoeker. Uh, het is... Maar uh, of hij al op zoek was naar een helikopter, dat weet ik niet helemaal. Maar hij zag van een boom een is uh, met zo'n die vleugeltjes. Zag hij er, uh, heen en weer uh, dwarrelen, zo langzaam naar beneden. En uh, toen dacht hij: hé, hey, dat gaat heel langzaam. Dat, dat al is al die, niet een Espenblad? Uh, espenblad, ja, het als de boemerang op. In Australië, daar, komt dus, daar is een boom met vrucht... die er als boemerangetjes uitziet. En als je die gooit, komen ze terug. En dat boek van Felix Hess over de boemerang... daar staat dat verhaal ook als een voorbeeld van bionica. Vermoedelijk voorbeeld van bionica. Spieken in de natuur. Ja, ja. Maar zo zag hij dus opeens en hij dacht en toen, ja, ja, ja. ja en toen wist hij dus dat je op die manier ook eh, niet alleen verticaal zou kunnen neerdalen, maar ook zou kunnen opstijgen. Hij dacht omgekeerd, He, dan moet je ook even een, een zwaai kunnen maken, een omslag van 180 graden. He, dat hij zegt van als je nou met zo'n mentelwiek omhoog zou kunnen gaan, het wordt aangedreven door een van de machinaal dan kun je ook van de bodem naar de, omhoog de lucht in. He, dus dat is dus ook weer een manier van omdenken. Die belangrijk is om een nieuwe stap te zetten. En ja, in die zin, die flexibiliteit die je dan moet hebben, het openstaan voor allerlei hins die er ook in de natuur verborgen zijn, die zijn natuurlijk toch ontzettend belangrijk voor het doen van vondsten... en zeker bij serendipiteit. J Jij noemt ook de uitvinder van de naaimachine. Ja, de naaimachine. Nou, die man die probeerde eerst, in die Pakistaanse gevangenis had ik wie, één... wa wie was die man? Nou, de, de, dat boek heette De Machines that belde America. Een van die machines was de naaimachine. Maar wie heeft hem bedacht? Elias Ho heette die man, was dat, Elias Ho. He, iedereen denkt dat het zinger was of dergelijke. Die is later wel met zijn uitvinding aan de haal gegaan. Toen heeft die Ho ook nog... Dat gebeurt ook die, vaak, nog, natuurlijk. Ja. nog een proces moeten voeren uh -huh. uh, om dus uh, toch zijn... Uh, uh, zijn prioriteit uh, te handhaven. En toen moest uh, uh, Singer aan Ho dus ook uh, rechten betalen. Uh, dat is heeft er ook nog een aardig rijk mee geworden. Maar wie was hij en wat deed hij? Maar dat was iemand. Die verder, hij was wel op zoek naar een naaimachine. He, dat verzocht, uh, dat uh, vertelt Peck dus ook net al even. Maar uh, ja, toen uh, kwam hij gewoon niet verder. Want je moest eigenlijk dus ook kunnen doorstikken. En hij wist niet hoe je dat moest doen aan de andere kant van de stof. Dus toen had hij op een gegeven moment... en dat is ook weer zo'n afstand kunnen nemen... toen had hij een droom. Dus in zijn wakende leven kwam hij gewoon niet eruit. En die droom die was dat hij ergens in Afrika, weet ik waar... gevangen was genomen door inborlingen. en die wilden hem in de kookpot stoppen... en die belaagden hem met spiesen... maar in die punten van die spies, daar zat een gat... En toen werd hij wakker en toen zei hij, hey, wat was dat een gekke droom. Een, een gat door, Dat is precies wat ik nodig heb. Een uh, punt, een naald, waarin de punt een gat zit. En daar in kan plaats dus, van op het andere end, hè? Ja, dan kan dus aan de onderkant, kan die spoel daar weer uh, er doorheen gejacht worden... om um dan de steek verder aan de onderkant vast te houden. Of enfin, nee, dat is technisch verder, maar in ieder geval, zo'n droom... Uh, die kan dan ineens helpen. En dan moet je dus ook inderdaad nog weer vindingrijk gewoon zijn... dat je niet alleen zwetend wakker wordt en denkt, ik ga een glas water drinken en het is voorbij, He, maar dat je dan ook denkt... Van, daar kan ik met mijn zoekproces mee verder. Maar wat de, zeg... de Nederlandse schoenontwerper... Hè, ja? die droomde van, een, van een, een, een, een jonge concurrent... die hem de loef afstak met prachtige schoenen. En toen werd hij wakker en toen, gelukkig het is het droom. Wat deed hij toen? Toen ging hij die gevreesde schoenen zelf maken... Hij had die Prachtig. schoen voor, voor ogen kennen. Ja, dat, dat, wie was ja. dat? Nee, Jan Jansen, een schoenontwerper. Jan Jansen, een hele ja. goede schoenontwerper. Die heeft dat zo gedaan. Ja, die heeft dat verteld in een, een zwart-wit documentaire voor 8D, geloof ik. En toen dacht ik, dat komt in Nederland ook voor. Ja, dus een, een, een droom van... Oké, okay. en, en, en in die droom zag hij dus de schoen... waarmee die concurrent aan de haal zou gaan... maar die was helemaal niet en hij heeft hem gemaakt. Ja, maar hij zei, oh gelukkig, het is mijn droom. Hij zei. Ja. Maar hij en die ga ik ook maken. Doen, ja. Maar wat zegt, ons dit nou, wat zegt dit ons nou over, over hoe ons uh, Dat je elke hint, elke verrassende waarneming... die je verder zou kunnen brengen, serieus moet nemen. De sofisten zeiden ja, al maar... dat je niet naar het onbekende kan zoeken. Wat echt onbekend of nieuw is... kan niet anders dan bij verrassing op je pad komen. Dus elke verrassing... moet dan moet je bij stilstaan, want, want dat kan je op een weg brengen... die niet alleen voor jou nieuw is, maar voor iedereen. Maar, dan heb ik pek van Ander Toch op een hele lelijke tegenspraak betrapt... in uh, dit kleine uur. Nou, Namelijk deze, dat je op een gegeven moment tijdens dit gesprek zei... Hè, dat, uh, dat, dat, dat onze fantasie ontoereikend is. Maar dat is hij dus niet. Want hij is dominant. Nee, hij helpt, maar het is onvoldoende... Nee. Het huwelijk tussen, tussen wat er op je labtafel gebeurt... en wat er in je hoofd gebeurt. Die spanning tussen wat je verwacht en wat je waarneemt... die ruimte, dat is waar je het van moet hebben. Hoe zit het? Pieter van Strien. Nou ja, goed, ik denk dat uh, Peck heel dicht uh, in de richting gaat. hoor. Ik zie daar nog niet echt zo'n tegenspraak in... want die elementen zijn allebei nodig. He, dus dat je enerzijds uh, zoekt en heel gericht uh, bezig bent... maar anderzijds toch ook uh, steeds net die uh, kleine variaties... die zich voordoen en onregelmatigheden... He, je uh, toch een kans geeft uh, om uh, als aanknopingspunt te dienen... Uh, om uh, dan... Uh, dus de volgende stap te zetten. Ja. He, dus je moet dus echt een openheid van geest hebben... He, om dat he, te kunnen voltrekken. Ja, misschien moet je jezelf ook niet al te serieus nemen. Nee, dat is belangrijk. Die geim he, die de Nobelprijs heeft gekregen. Waarvoor? Heeft, voor, die, uh, voor dat uh, grafeen. Die zegt, ga maar bekijken bij Nobel.org. Dan kun je een acceptance lecture zien. En dan zegt hij, je moet jezelf niet serieus nemen. Je moet ook experimenten doen waar je je voor schaamt. Doe ze dan maar waar niemand, waar niemand bij is. empirique, hè? dat is een Franse uitdrukking. En Darwin ook, die zei: I like to do all experiments. Schaam je niet voor jezelf als je experimenteert. Als je rare, gekke dingen doet. Ja. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja. ja dat is wel zo. Darwin, die was ook dat hij wat alles deed. Hij haalde vogelnesten uit als jongetje al. En ook in die trochten die hij toen gemaakt heeft op, tijdens zijn reis met de Beagles. Toen keek hij naar alles, naar de bek van een vink. En ga maar door, wat je maar tegenkwam. En elke keer zag hij kleine verschillen die hem dan weer op een spoor brachten. Maar juist door zo nauwkeurig te kijken. En open te staan voor allerlei variatie, heeft hij dan toch uh, die stap kunnen zetten. Maar kijk, als het nou allemaal zo eenvoudig is... Hè? Want het is helemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Nee, en daarom geef ik tegenwoordig masterclasses serendipity. De laatste was voor dus promovendi van Max Planck Laboratoria. Er zijn er 5.000 van. En die dus je hebt nog even te ja, gaan. Ja, die zei, Pek, kom ons uitleggen hoe dat ging. En ze hebben mij daar drie uur aan het woord gelaten. Want die arme TSA's, die promovendi... die moeten in vier jaar moeten ze die opgegeven vraagstellingen... die ze niet zelf bedacht hebben. Dan moeten ze een sluitend antwoord op geven. Ja. Met de gevolg dat de, die stress is zo groot is... Dat is de bermbloemen... He, zoals dat in de Nederlandse chimie heet, die ze onderweg eventueel serieus nemen. Denk, die nemen ze niet serieus, omdat ze denken: uh, dat kan ik me niet veroorloven, dat, dat kost me te veel tijd. Het is, het is de bijvangst. Cyanibiteit is het meebaggeren, de bijvangst, de bernbloemen. Zoals een chemicus mij schreef: als je onderzoek doet, heb oog, he, dan ben je dus een pad af aan het lopen om bepaalde gekweekte bloemen te plukken. heb oog voor de bernbloemen die ter linker of ter rechterzijde staan, want die zijn. Soms mooier dan de bloemen waar je naar op zoek bent. Ik, ik vind de Bernbloem de mooiste metafoor. Ik heb dus paddenstoelen meegenomen, want een Bernbloem kan ook een paddenstoel zijn. Er liggen weer boleten voor jouw redactie klaar hier in de ijskast. Want als je op zoek bent naar Bernbloemen, dan kom je natuurlijk weer de uh, boleten tegen. Ja, en uiteindelijk kom je thuis ja. met drie zakken vol. Maar ja? ja, maar goed, ik wou ook even aanvullen dat de training bij, met name nu alles onder tijdsdruk moet gebeuren, is vooral in focussen op het onderwerp en niet dat de verz-sporen ingaan... en dan die Bergbloemen die worden helemaal ja. weggefilterd. Maar, maar kijk, het gekke is... En we, net, we hadden het net over Steve Jobs. Hè? Dat vond ik wel mooi, omdat ik... Ik, ik las dat, dat, las dat verhaal. Ja, nou, dat verhaal over hem van Malcolm Gladwell. Dat is echt een mooi verhaal. Volgens mij is het op de site van de New Yorker ook gewoon terug te vinden. En er komt ook wel een biografie over hem waar het in zal staan. Hij is bezig met die muis. Dat heeft hij dus... Hij ziet dat bij Hewlett Packard. En hij denkt, die heb ik nodig. Maar, en dat is het bijzondere... hij was op een gegeven moment niet zo'n goede student... en hij deed calligrafie bijvoorbeeld. Geen mens die dacht... Hij ja, is ja, een drop-out geworden. Zijn, ja. Ja. dus hij ging calligrafie doen. Maar ook dat, en dat kijk even naar wat hij ontwierp... zie je dan weer terug in zijn ontwerpen. Dus hij gebruikte alles wat op zijn pad ja. kwam. Ook die calligrafie. Als het nou zo eenvoudig is... Hè? Ik herhaal die vraag toch nog maar een keer. Hoe komt het dan dat we universiteiten, bedrijven, denktanks niet volgens deze modellen organiseren? Ja, okay. Dat je zegt van ga maar eens even een uurtje langs. Oh, daar lang heb ik dan... een antwoord op. Hoe kan ja? dus, hoe kan not uh, teaches. Een uitdrukking van, Charles. iemand die echt iets kan, die doet het gewoon. En iemand die het doet, niet echt kan, die gaat doseren. Wij kregen dus les van tweede rangs figuren, hè? om het een beetje lullig te zeggen. Ja, maar van wie is die uitspraak? Van Shaw. Van Who can, dus who cannot teaches. Ja, dus. En dat is verschrikkelijk om te zeggen. Maar je zult het met me eens zijn dat het helaas vaak waar is. Wie het niet kan, gaat onderwijs geven. Gaat, het, gaat de les in ja, geven. Maar die, ja, maar je geeft zelf ook les. Ja, zo... ja, ja, ja. Ja. ja, kom op. Je bent nou ja, goed, ja. dat is dan iets waar je dan ook mee moet uitkijken. Ik denk dat ik in mijn lessen. Ook wel eens een keer dingen heb laten liggen. Hè, en ja, pas daarbuiten op de dingen kom. Als ik dan rustig achter mijn bureau zit en over dingen nadenk. Die dan net even wat een ander spoor volgen. En het is ook niet toevallig dat ik nu al inmiddels gepensioneerde in tijd, hè, nog weer tot dit soort dingen gekomen ben. Omdat je dan even niet de druk hebt uh, om dan steeds te blijven produceren... en te ja. doseren en eigenlijk uh, je agenda al helemaal vol hebt staan. Wat ik en... bijvoorbeeld doseer, is de waarde van het vrijdagmiddag-experiment... Iemand die op wat voor, een, of het nou een industrieel of een universitair lab is. Die op een, die op een gedachte komt. Hé, die doet een verrassende waarneming. Die krijgt een verrassende gedachte. Ik bedacht me een keer bijvoorbeeld om een scan van de coitus te maken. Doe dat. Nou, dat het het vrijdagmiddag experiment. Gij noemt dat, die gaat verder. Het Friday night experiment. Wij deden het in het weekend. Hè? De bootlegging heet het in het Engels. Het smokkelen. Hè? De personal research. Het spelen in de tijd van je baas. Het stelen van de tijd van je baas. Het verdraaien van budgetten. Het doen van laadjesonderzoek. Dus je doet wat je niet kan laten. En als je wat vindt, vraag je er geld voor. Je zegt niet dat je het al gevonden hebt. En als je dat geld krijgt, kun je weer een tijdje doen waar je zin in hebt. Even nog over je, uh, je coïtus. Je uh, ja, dan moet nou, je dat niet... was dus... Nee, wacht even. Je hebt, ja? je hebt een, daar heb je de echt Nobelprijs voor gewonnen. Dat is een alternatief. Ja, maar de fase daarvoor. Dat was dus, wij mochten dat doen, mits het clandestine was. Dat was dus... Maar wat heb je gedaan? Nou, we hebben gewoon de, de, de, de huwelijksdaad, zoals het Vaticaan dat noemt, in de kooi of in de scanner ge, ge, gedocumenteerd. Je hebt een neukend uh, paar in een scan gedaan. Uh, waarvoor en waarom? Nou, Om te kijken of je dat kan scannen. En zo ja, levert dat een mooi beeld op. Ik was esthetisch geïnteresseerd. En, en leverde en het een leek, mooi beeld? Die scan wordt nu algemeen beschouwd als iconoclastisch. En het is het meest dat, gelezen dat betekent, artikel betekent, in de British Medical uh, Journal. Uh, Beeldstuimerig. Ja. En het filmpje ervan is al door 2 miljoen mensen bekeken. En wij, ik kreeg te horen, wat moet de man van de straat er wel, wel van denken? Terwijl die nou juist... Uh, naar, naar, naar de, de YouTube gaat. Als je daar dus intikt, coitus en Marie... dan krijg je het filmpje te zien. Wat vind jij van, van, van, van, zijn, van zijn vraag die hij zich dan vervolgens stelt? Van hoe ziet dat eruit Hoe ziet dat er esthetisch uit om daar dan een scan van, van te maken? Dat is aan de Universiteit van Groningen gebeurd. En waar hij vervolgens een prijs voor krijgt. Is dat een goede vraag of niet? Uh, nou, kijk, alles wat ons kennis over iets verder brengt... Uh, is natuurlijk toch wel een belangrijke vraag. Uh, en of het nou esthetisch is. Uh, er zit natuurlijk ook uh, de weetbehoefte uh, om um te zien hoe het precies in zijn werk gaat. Bepaalde dingen, uh, die zijn dan toch weer net iets anders dan mensen zich voorstellen. Uh, en uh, juist in zo'n emory kun je dan weer uh, dingen gewaar worden, lijkt mij. Ik heb het zelf niet gezien. Maar goed, dat uh, is dan misschien toch nog net even de, de volgende stap. Als je maar veel vragen stelt en als je maar het vrijdagmiddag-experiment erbiedigt. Eigenlijk zou de hele week een vrijdagmiddag-experiment zijn. Ja, moeten en zelfdenken helpt. Vooral zelf bedenken en doen. Mee eens? Dat is wel iets waar ik ook achter sta. Dat weten we sinds de Renaissance al hoor. is ja. niks nieuws. Zelfdenken en de hele week een vrijdagmiddag-experiment. Veel langs het water lopen. Veel vlieguren maken. En vooral dat doen waarvan anderen zeggen: nee, dat is onzinnig. En dat dan doorduwen. En doen waar je hart ligt. Dat zegt Chief Jobs ook. Heren, bedankt. Ik sprak in deze editie van Brans met boeken met Pieter van Strien. En ik uh, sprak met hem over zijn uh, boek Psychologie van de Wetenschap. Over bedenken, over creativiteit ging het. Het boek is uh, nog niet zo lang uit. En ook aan tafel oogheelkundig onderzoeker Pek van Andel... die alles weet over de ongezochte vondst. Volgende week in... Trans met boeken Marley Huyer. Zij is filosoof en zij schreef een boek over ritmes. Over ritmes waarin we leven. Want we denken namelijk dat we ons daar niet aan te houden hebben. in deze moderne samenleving. Maar is dat wel zo? Nou, Peck wijst nu naar een briefje van vijf dat ik hier heb liggen. Want dat had ik nog beloofd. Maar ik moet afronden. Ik ga dat op de site zetten. En dan uh, ga ik de vraag stellen die hij had uh, willen stellen. Dadelijk, na achter, Max. Waarin Margreet Rijntjes vanavond praat met Alexander Rinoikan in twee dingen. In Trostkamerbreed één jaar kabinet Rutte met SP-leider Emiel Roemer. Ons mooie land verdient zoveel beter. En VVD-minister Henk Kamp. De periode van onderling discussiëren achter ons laten... en de periode van het gezamenlijk oplossen van de problemen... dat moeten we nu laten beginnen. Over de kabinetsplannen en over de eurocrisis. Deze crisis is geen natuurramp, maar is volledig te wijten aan politiek falen...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 Dit is Radio 1.